En dat kunnen de bridges niet, want de bridges, staan nou nu, er zijn mensen die roken nog, maar daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Moeten hun weten als ik er maar gemas van heb, heet dat hè. Maar die hebben dan even de tijd om even gauw bij, bij App een bakje koffie te halen, even een sigaretje te roken. Maar dat is nou niet meer, want ja, de lifttoestanden en noem maar op hè. Ja, ja, ja. En de gemeente heeft dus, eh, na nou alleen dat wij dus eh, opgegeven hebben, ja, niet wij alleen, maar iedereen dus, de fotoclub, eh, de Britishers, eh, de zangverenigingen, Manacoor, ja. waar alles. En daar hebben we meerdere malen vergaderingen over gehad. Waarbij dus inderdaad gedacht moest worden: van wij hebben dus uh, dit, wij hebben dat, wij hebben zo en zo, we willen dat keurig op papier opgegeven. Ja, door onze uh, Maarten Weber toen nog een tijd. Ja, ja? je kent wel, het wel, genootschap, dat gaat hartstikke goed. En je geeft dat af en er komt geen ene man moer van terecht. Zou je het ook het geld zijn? Ja, we gaan daar binnenkort opnieuw over praten. Ja, dat doen ja, jullie ook uit. Een onderwerp een, op zich, dit is een knallend probleem. Ja, Bedankt voor jullie komst. Ja, oké. Okay. Heel fijne receptie. Doen en we. de volgende keer. Okay. En een fantastisch hond.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 Hij zal tijdens de bijeenkomst in Amersfoort de partijraad toespreken. Dat zal de eerste speech zijn die het 47-jarige Kamerlid houdt... tegenover de achterban in de rol van fractievoorzitter. Over zijn kandidatuur brengt de partijraad een advies uit aan het congres dat uiteindelijk beslist. In Servië zijn negen oud-paramilitaire strijders opgepakt. De groep zou zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Kosovo. In mei 1999 zouden ze tijdens plunderingen in het dorpje Tsurska... 41 etnisch Albanese burgers hebben vermoord. Justitie in Servië is nog op zoek naar 15 andere verdachten... van nog eens tientallen moorden in het dorpje. Het bloedbad gebeurde tijdens de NAVO-luchtaanvallen op Servië. De huidige pro westerse regering in Servië wil zich aansluiten bij de Europese Unie. Met arrestaties wil Servië laten zien dat het schoon schip maakt. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt van de roofoverval op een pokertoernooi in Berlijn. Die overval was een week geleden en werd wereldnieuws, omdat die live werd gefilmd. Vier gemaskerde mannen en bewapende mannen, moet ik zeggen, bestormden het luxe hotel in Berlijn, waar het Europese pokertoernooi gaande was, en maakten honderdduizenden euro's buiten. Van de arrestant is alleen bekend dat hij een Arabier is, die eerder vast had voor een gewapende overval in Berlijn. Of er ook geld is teruggevonden, is niet duidelijk. Tot slot het weer. Eerst af en toe zon, maar vanmiddag trekt het dicht en vat lokaal wat motregen. Het wordt 7 graden. Dit was het. Zangvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010. Al 20 jaar live. CFM. Met. Met nu. Goedemorgen Zangvoort. Dan zijn we zijn weer terug naar het Hoopman twee uur van Goedemorgen Zandvoort. En Don is even uitgerookt. Ja, ja, ja, Wat gaan we doen in twee uur? Rokers krijgen de meeste uh, frisse lucht, dat is ik hè? <lacht> ja, ja, ja. Nou ja, we gaan zo meteen uh, beginnen met uh, de scheidende voorzitter van de VVD Zandvoort, Sierre Keuning. Uh, die zullen we eens even uitmelken over wat er aan de hand is en wat zijn functie uh, was. Daarna gaan we om uh, tegen half twaalf praten met uh, die mevrouw met die hele mooie naam. Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Rena Renardel de la Valette. Ja, die bedoel ik. Over het derde flexfeest wat voor de jeugd wordt georganiseerd. En om tien over half twaalf krijgen we op bezoek Hilde Jansen... Die uh, het een ander kon vertellen over het grote succes van de kinderkunstlijn en het openbaar kunstbezit op het Van Venema Plein. Maar eerst... Een muziekje. Do Applaus. Misschien is dat wel voor de verkiezingsuitslag voor de VVD. Dat hebben ze wel gediend. Nog een beetje dichterbij, Sirik, graag. Ja, ja, aan de telefoon. Ach, de telefoon. Aan de microfoon zit uh, Sirik uh, Keuning. Nog voorzitter van de VVD-afdeling Zandvoort-Bentveld. Mag ik dat laatst niet vergeten? Want daar zit de harde kern, hè? Uh, harde kern vind je meestal in de Arena en in de Kuip, geloof ik, maar. <laughs> Wij hebben gelukkig ook een harde kern in de positieve zin. Je mm -hmm. hebt natuurlijk toch een vast bestand waar je mee werkt en waar je op mag rekenen. En dat is altijd de moeite waard. Dat zijn mensen die je moet koesteren. Maar die andere mensen die nou niet zo actief waren voor de VVD, moet ik ook bedanken. Want die hebben ook op de VVD gestemd, anders hadden we die vijf zetels nooit gehad. Nee, nee, nee. Ja, dat is het grappige. Ik ben nog even in de historie gedoken. Daar waarin de vijftiger jaren... Uh, Zandvoort toch wel een, een voornamelijk een CDA Partij van de Arbeid dorp was. Is dat beeld daarna helemaal gaan veranderen. Waarbij uh, VVD de grootste speler uh, is geworden. Ik weet niet wanneer die omslag plaats heeft gevonden. Waarschijnlijk zo'n zestiger, zeventiger jaren. Uh, en het is een typisch VVD dorp geworden. Qua grootste fractie. Ja. Dat. En er wordt hard aan gewerkt, moet ik zeggen, door zowel het bestuur en de fractie en de wethouder om, om te proberen dat nog wat meer gestoten te geven. Want met z'n vijver ben je op de zeventien natuurlijk nog lang niet in een, in een situatie dat je het voor het zeggen hebt. Aan de andere kant zeg ik van, dat is maar goed ook, je moet niet een uh, algemene meerderheid hebben. Je moet de, die, die, die, die macht tussen aanhangers delen met anderen ja. en niet voor jezelf claimen. Maar dat, dat, dat gebeurde ook niet, denk ik. En waar die overgang bestaat ja dat dus zou ik ook niet weten. Nee, nee. Hoe lang ben jij uh, voorzitter van de VVD? Uh, na de verkiezingen van 2002 ben ik het geworden. Dus oh. ja. Heeft een bestuur van de VVD enig invloed op het werken van de fractie? Ja, ik vind het een bedrijfstermen. Hè. Je hebt je invloed op en dan weet ik wat... Kijk, als je, als je dingen samen doet, heb je automatisch invloed op. Want dan luister je naar elkaar. En, en om nou te zeggen dat er een reglement is... waar precies staat dat de fractie uh, dit moet doen en het bestuur dat... Uh, natuurlijk zijn er laten we zeggen, geldende regels... die vooral bij kandidaatstellingen enzovoort belangrijk zijn... Maar om nou te zeggen dat de een de ander moet kunnen overroelen. Of zo. De fractie is een zelfstandige unit. Als het goed is, houdt het bestuur zich niet met de dagelijkse politiek bezig. Dat is aan de fractie. En aan de wethouder, maar niet aan het bestuur. Aan de andere kant, de bestuursvoorzitter, die woont kwaliteiten qua, die ook vanuit zijn functie woont die de vergadering van de fractie bij. Mm -hmm. En omgekeerd is er altijd iemand van de fractie bij een bestuursvergadering zodat je elkaar op de hoogte houdt van wat je aan het doen bent. Dat is een stuk communicatie. Ja, maar je krijgt natuurlijk formele zaken. Zoals nu met uh, de tijd van de verkiezingen. Ja, Dan zal er een, een lijst van potentiële raadsleden, oftewel de groslijst, samengesteld moeten worden. Uh, komt dat ook vanuit bestuur in de VVD? Ja, daar, daar zijn, uh, het voert te veel om alle mogelijkheden op te noemen. Nee, maar... Daar zijn dus diverse mogelijkheden voor. Uh, bij de VVD in Zandvoort is het de laatste paar keer zo geweest dat het, de, de ledenvergadering benoemt een commissie. En die bestaat voor een deel uit, uit leden van het bestuur en voor een deel uit gewone leden, ja. wat dat dan moet mogen zijn. En die vormen een commissie en die gaan aan de slag om een ontwerplijst te maken. Die, die moet dan door het bestuur, wordt die dan al of niet geamandeerd overgenomen. Ja. En dan wordt die voorgelegd aan de ledenvergadering. En die moet dan die lijst goedkeuren of niet. Ja. Maar gelukkig gebeurt meestal dat je niet de hele lijst op de kop hebt staan. Want dan blijf je bezig. Die ledenvergadering keurt de lijst goed. Ja. Uh, dan krijg je de volgorde op de lijst. Uh, is dat ook weer op voorstel uh, van het bestuur? Of de ledenvergadering die dat gaat bepalen? Nee, voor de... de, de, de... Commissie heeft de opdracht om niet alleen de mensen te verzamelen die ja. wel op de lijst ja. willen maar ook die mensen op een bepaalde volgorde te zetten. Oké. Okay. De ledenvergadering keurt eerst goed een lijst op alfabetische volgorde ja. daarna de lijst op volgorde van kwaliteit, leeftijd, geslacht, okay. ja. Nou ja. Dat ja. noem maar op ja. wat je kunt bedenken aan criteria en ja. dat is dan de eigenlijke lijst. Oké. Okay. Is het zo bij de VVD dat degene die nummer 1 staat ook eigenlijk automatisch de wethouderkandidaat is? Oei, dat is een moeilijke vraag, want dat hangt er vanaf. af. Dat kan heel verschillend zijn. We hebben dit keer, het voorstel van het bestuur was een bepaalde samenstelling van de lijst. Waarbij er de samenstellers van de lijst, die commissie die ik net noemde... Tot de conclusie kwamen dat ze zeiden: Van het zou in deze constellatie goed zijn als nummer 1 de wethouder zou zijn en nummer 2 de fractievoorzitter, maar dat is geen wet van meer of het, Je kunt We hebben wel bij voorkeur mensen van de lijst die voor een aanmerking komen voor wethouderschap, met name. Fractievoorzitterschap is uiteraard gebonden aan het leedmaatschap van de ja. raad, maar we, voor de wethouder kan zelfs iemand. Bierman is een voorbeeld, de wethouder en Zandvoort, de mannen vanuit Amsterdam. Je zou ze overal vandaan kunnen plukken. Ja. Het, het zou zelfs zo kunnen zijn dat u een, een wethouder zou gaan kiezen in het dualisme aanzoeken die uh, van een totaal andere politieke huizen zou kunnen zijn. Uh, met het dualisme heb je zelfs de mogelijkheid om een zakencollege te vormen om dan met de politieke termen te hanteren: een zakenkabinet ja. te formeren. Ja. Uh -huh. ja, dat kan. Ja, het hoeft dus niet per se iemand te zijn van de lijst. Uh, nou, dat heeft wel de voorkeur. Mm. Bedoel, uh, dat heeft ik, het bij de meeste partijen. De rest ja. van de lijst is daar ook omheen gebouwd. Het ja. ja. is ja. niet zomaar ja. een, een zelfstandige unit. Het ja. is één geheel wat betreft de samenstelling. Ja. Was nou, dat heb ik... lastig? Nou, maar heb echt één ik... vraagje. Ja. Was dat lastig in uw voorzitterschap? Omdat in de laatste twee periodes... Uh, ...dat proces te begeleiden? De laatste periode was beduidend pittiger dan de voorlaatste. De voorlaatste ging eh, verhoudingsgewijs heel soepel. Ja. Uh, en ik weet ook niet op welke je dan het meest trots moet zijn. Ik wil. Ja. Daar ligt je taak je als hebt, voorzitter. Hè? Ja, maar je hebt ook een partij om met elkaar te overleggen. Dat hoeft niet altijd in alle soepelheid te gebeuren. Nee, nee. Mensen hebben allemaal hun eigen mening. De VWD heeft een systeem waarbij periodes tussen vergaderingen verplicht zijn voorgeschreven om de mensen de gelegenheid te geven om, om te lobbyen, eh, reclame te maken voor zichzelf of wat dan ook. Ja, eh, ja en dan moet je niet eh, boos worden als iemand eh, zich voorstelt op een andere plaats. Ja. Ja, ja. Die gelegenheid heb je als partij zelf geboden. Ja, maar het is meer het proces waar de voorzitter leiding aan moet geven. Ja, als het goed is wel. En dat was mijn vraag eigenlijk. Ja. Is dat lastig als voorzitter? Tuurlijk. Ja. Het is net een voetbalwedstrijd met een scheidsrechter. De helft van de, van, van de voetballers is altijd tegen de scheidsrechter. Want hij had volgens hen de andere kant op moeten fluiten. Nou, bij, bij het samenstellen van een lijst uh, gaat het ongeveer hetzelfde. Ja. Ken je de buitenspelregel goed? Uh, ik, ik hoop niet mee te maken dat we buitenspel komen te staan. Maar we hebben goed getraind. Is het zo dat, uh, heb ik begrepen, dat uh, uiteindelijk de fractie een uh, kandidaat wethouder kiest? De fractie is wat dat betreft geheel zelfstandig, kies zijn eigen voorzitter... En kiest ook, wijst de, de, ook aan wie zij naar voren willen schuiven als wethouder. Dat mm -hmm. is allemaal een zaak van de. En als het goed is, gebeurt dat in overleg met. half of niet met het bestuur, dan wel met, een, met vertegenwoordigers uit het bestuur. Maar gebeurt het in overleg en, en zitten ze niet apart te vergaderen. Zo is het gelukkig ook niet. Maar formeel hebben zij het uh, alleen recht. Is dat inmiddels al gebeurd? Of wacht iedereen op de terugkeer van een uh, Jerry Kramer? Op de terugkeer van, maar, maar Jerry is toch niet weg, neem is, ik Hij al. is toch met vakantie? Oh, is hij met vakantie? Ja, ja, ja. ja. Oh, dan zal hij wel aan het skiën zijn, denk ik. Hè? Klopt, ja. ja, ja. <lacht> nou ja, nou, hij is ook hij nog heeft niet geïnstalleerd uh, afgelopen donderdag. Ja, hij, uh, hij kwam wat onduidelijk over begrepen. Nee, hij had afgelopen dins, uh, woensdag had hij een, een, een, een videoboodschap gestuurd. Ja, maar die video kon niet doen. Nou, zijn stem wel, maar het beeld ja. niet. Het was net kapot, de televisie. Maar, uh, maar hij is donderdag niet geïnstalleerd als raadslid. Dat gaat natuurlijk de volgende keer gebeuren. Maar de vraag was: is er al beslist wie er, uh, door de fractie wie er naar voren wordt geschoven als uh, kandidaat-wethouder? Moet luisteren wat, wat de fractie heeft besloten is dat, uh, dat er een uh, informatuur komt. En dan moet je daarnaast niet uh, gaan besluiten alvast wie er dan wethouder moet ja, worden. En wat die wethouder allemaal moet gaan doen. Dat lijkt me nou niet zo erg handig. Want dan werk je op twee fronten tegelijkertijd. En het doel van zo'n informateur is juist om te peilen waar liggen de verschillen, waar, waar liggen de overeenkomsten. En de gevoelige plekken. Wie kun je... Ja, en, maar dat praat ook wat makkelijker. Wanneer je gewoon wat, wat meer afstand en Cornelis Mooi heeft die afstand, want het is geen zandvoerder, het is geen, geen gemeentebestuurder. Nee. Hij heeft die afstand, dus dat, dat, ik denk dat we daar ons voordeel mee moeten doen. Is dat ook de reden, die afstand, dat nu gekozen is voor de ex-gedeputeerde Cornelis Mooi in plaats van vorige keer Frits van Kaspel? Nou, ik denk dat je nu, nu, nu, nu nu op, op, op zoek bent naar iets wat, wat er niet, niet, niet zo diep over nagedacht is Ik bedoel, we hebben de vorige keer was met name een probleem de, de kwestie middenboulevard mm -hmm. en daarbij is Frits van Karspel een hele goede helpende hand geweest om, om stukken te formuleren die, die voor de coalitie acceptabel waren mede door zijn geweldige kennis op het gebied van ruimtelijke ordening daar ga ik vanuit, ja. Ja, ja, ja. Ik ga er vanuit dat, dat je op een zekere deskundigheid geschreven wordt. Ja, dat, ja, nou ja, goed daar zit kennis van Frits ook. Naast andere kennis natuurlijk. Maar op, op dat gebied is hij natuurlijk een meester. En ja. dat speelde toen. In ieder geval. Want destijds was, was het... Vier jaar geleden dus... Was het probleem niet zozeer van, van grote verschillen... Van mening over van alles en nog wat... Maar de, de, de middenboulevard speelde een ja, hoofdrol. Ja, ja, ja, ja. En daarvoor, die dingen luister heel nauw. Ja. Want het was een zeer omvangrijk geheel. Ja. Ja. En daar willen we, laten we zeggen, nou ja. niet zozeer een informateur, dan wel gewoon een, een, een deskundige voorbij gezocht, die ja. iets kon produceren waarin de drie partijen elkaar een beetje konden vinden. Ja. Mag ik nog even teruggaan naar uw voorzitterschap? Ja, uh, ik had ooit het genoeg om uh, gast te zijn bij een uh, VVD-ledenvergadering u, die u voorzat. Uh, ik moet zeggen, mijn complimenten, want VVD'ers zijn niet de makkelijkste mensen. En er zijn nogal wat bloedgroepen, stromingen. Het zijn hele aardige mensen, ja, ja. maar uh, laten we zeggen, zeer kritisch. Uh, u heeft het uh, eigenlijk al die jaren, laten we zeggen acht jaar, zeker uh, goed bij elkaar gehouden. Waarom stopt u daar dan mee? Nou, dat heeft een hele simpele reden. A, ik mag niet langer. Oké. Okay. Want mijn periode is verstreken. B, Ik ga per 1 april ben ik de trotse bezitter van een klein boerderijtje in het Groningse. Is dat aanstekelijk in de VVD? Ik begreep dat... Uh, de heer Tatis, wethouder, ook richting Groningen bezig is. Nou, en daarom ja, zeg ik, is het aanstekelijk? Eh, misschien, misschien is dat wel met voorbedachte raden. <lacht> kan ook, ja. ja kan ook. Van wie? <laughs> maar ik denk, ik denk dat dat niet het geval is. Nee. Wij, wij hebben al een tijdje lang dat voornemen. Ja. Deze periode van voorzitterschap loopt nu af. Daarbij komt, vind ik, dat verlangzaam op tijd wordt. Gelukkig kun je in het bestuur altijd wat met... Dat mensen op leeftijd werken, dat kan Ja. Ik bedoel, uh, dat, ja. dat in de fractie probeer je, maar bij het bestuur dan heb je wat meer ruimte om, om, om met oudere mensen ja, ja. door te werken. En, nou, daar heb ik volop van geprofiteerd, want ik vind het altijd nog een eer om te doen hoor. Ja. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ja. En als je dat niet leuk vindt, moet je het vooral niet doen, nee. want, want het vraagt erg veel tijd... En een groot Maar ja. ja, U heeft getoond dus de bindende factor te kunnen zijn binnen een partij waar veel kritische leden rondlopen. En dat is jammer dat u dan weg moet of gaat. Ja, dat is ook jammer. Om, om meerdere redenen, ja. ook gewoon om persoonlijke redenen. Ja, ja, ja. U had het naar bent, uw zin. Ik zit daar, ja. uh, enfin, noem maar op, Ik wil, het, het is gewoon jammer. Ja. Maar ja, gekoppeld aan het uh, kijk, ja. contact onderhouden met, mm. met, met, met een bestuur vanuit Groningen. Dat nee, dus, nou, U gaat met, het, helemaal weg uit Zandvoort. U gaat wonen op die behuizen, boerderij. Ja, okay. Is er al een, een, een, een opvolger in het zicht? Er is een opvolger in het zicht en die komt, uh, als ik met mijn blote hoofd snel bedacht goed zeg, dan is dat de 24e dat hij benoemd zal worden. Mm -hmm. Met een, specia een speciale vergadering? Niet in een speciale vergadering, maar in een AOV, oftewel in een algemene ledenvergadering, nummer 1. Daar wordt dan uh, verslag uitgebracht van de verkiezingsactie, wordt verslag uitgebracht van, van uh, het resultaat, van wat doen we ermee. En, uh, nou ja, tegen die tijd uh, is Cornelis uh, Mooi ook al een eind op dus dan krijg je ook wat meer informatie. Is het en, juist dat er meer bestuursvacatures zijn? We hebben. Uh, meer vacatures, ja. En er ontstaat ook nog een vacature omdat. de Cité Jong. in de najaarsvergadering, dus aftredend is. En. Uh, de penningmeester. die ons op de 24e gaat verlaten. Mm -hmm. Want daar zou je dus wel op doelen, denken. <laughs> ik ken hem toevallig, ja. Ja, Goed. ja we kennen hem allemaal. Mm -hmm. En ik moet zeggen. We hebben een zeer bijzondere en ik moet zeggen ook wel een zeer geslaagde verkiezingsactie gevoerd. En dat is voor een groot gedeelte aan diezelfde pijnermeester te danken hoor. Ik ja. nog geen enkele moeite mee. Nu heb ik gelezen, maar ik weet niet of dat nog actueel is, dat je ook in het bestuur zit van de regio Kennemaland. Ja. En dat en... is, een, mag ik mag het niet zeggen, want ik zit in Zandvoort voor de microfoon, maar het is bijna nog leuker dan, dan, dan de afdeling... Ik heb daar in de loop van deze periode zo'n 70 studenten mogen begeleiden... ...met de cursus gemeenteraad, zo'n vier, vijf avonden. En, en ja, dat is heel dankbaar werk. Ja, want je hebt in je portefeuille opleiding, hè? Ja. ja. ja. ja. Maar de kennis die je op dat gebied hebt, heb je die ook uh, uitgedragen hier in Zandvoort? Ja, die kennis die ik heb... Ik ben voor een groot gedeelte ervaringsdeskundige... Ja, ik goed, maar dat, dat is heel kostbaar. Ik heb dingen in het leven mogen doen. Ik heb bij de kinderbescherming gewerkt, ik heb in de Tweede Kamer gezeten, ik heb in de gemeente Niet gehouden. voor de VVD, hè? Hm? Niet, niet voor de VVD in de Tweede nee, Kamer. Het dit, dit is niet alleen van deze tijd dat je wel eens een keer van politiek inzicht verandert. Maar de, ik ben uh, ooit uh, Kamerlid geweest voor DSUR, de Partij van de Jongerenreis. Ja. En uh, daarna ben ik dus uh, bij de VVD terechtgekomen. En dat was niet zo moeilijk, want mijn vechtgenote was al uh, lid van de VVD. Dus het formuliertje lag, bij, lag op het kabinetje. Ja. Goed, u gaat uh, afscheid nemen. Nog eventjes, ik uh, zie hier in het tijdschema van de informateur dat hij op vrijdag uh, 26 maart ten laatste zijn uh, bevindingen gaat rapporteren in een openbare zitting. Mooi, oh, ja. hè? Uh, ja, ja, ik was eventjes bij dat openbaar. Is dat in het raadhuis, in de raadzaal? Of waar gaat hij dit doen? Uh, ja, we, als, weet u dat als toevallig? Als ik dat zo goed zou weten, dan is er aan. aan dan uh, vragen we dat ergens ja, anders wel. Ik denk, ik denk dat je dat of aan Mooi zelf of aan Heinz uh, ja. van Stevering de grafier moet vragen. Okay. Want dat openbaar trof me een klein beetje. Meestal gebeurt dat dan in een beperkte kring. Maar dit klinkt zo als een soort zitting ergens. Nee, het is een, een, een, een, ja, toch wel een wens om, om het zoveel mogelijk in de openbaarheid okay. te doen. Ja. Nou, dat kun je alleen maar toejuichen. Ja, ik weet niet. Ik, we juichen toe om zo min mogelijk ja. in beslotenheid te doen. Ja. De gemeenteraad is dus er wel voor ons. Ja. Ik bedoel, die is er niet voor het uh, groepje wat er op het gemeentehuis zit. Ja. Uh, nou, laten we hopen dat uh, deze teneur zich uh, gaat voortzetten in de komende raadsperiode. Want de afgelopen raadsperiode had er al wat gesloten deurtjes uh, op zijn naam. Nou ja, ik zal het in ieder geval in mijn testament opnemen. <lacht> en, uh, en dan zal ik uh, proberen over te draaien dat dat. Maar dat is belangrijk. Ja. Ik bedoel, wil je met mensen open kunnen discussiëren, moet er geen afstand zijn in. Ik weet alles en jij weet niks. Ik bedoel, dat, dat kan niet. Sierkeuning, bedankt voor uh, je inzet voor het bestuur van uh, Zandvoort in de afgelopen acht jaar. En heel veel goeds in Groningen. En, ik... en misschien een keer tot ziens nog. Ik kom een keer zingen voor de microfoon. Oké. Okay. Prima, hou u aan. And the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say.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 Gereest. Even nog een mededeling. Uh, Oeh, ja, ja? ja, heel belangrijk. Had je niet hoeven in de, de, de speciale kerk die is in de sint kerk met de Stabat Matar. is niet om half twaalf, maar om half elf morgen. En dan nog eventjes als voorbereiding: Arland kwam binnen en vergeet niet de zeepkist-race op Koningin de Dag straks. Maar daar gaan we nog verder over praten. Ja. En bovendien, die openbare bijeenkomst over de bevindingen van de ex-gedeputeerde ex Cornelis Mooi is op 18 maart in de raadzaal. En dan neem ik aan dat hij de 26 ook in de raadzaal was. Om half tien s avonds. Of toen maar. Nachtvergunning. Ja. Maura, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ben je er klaar voor, voor, het, voor, het, voor, het, voor het grote feest weer? Ja, ik ben helemaal klaar voor het grote feest. Ja? Absoluut. Vertel, wat gaat er gebeuren? Uh, er, er komt een flex 3 uh, in de Chin Chin. We konden het helaas niet meer in Club J doen, want Club J is niet meer onder ons, om het maar zo te zeggen. Ja. En uh, Loek en Bas die vonden het een hartstikke leuk idee, dus die wilden mij graag uh, hebben. Dus dank aan Loek en Bas. En ja, wat, wat het is, het is nog steeds... Uh, ik probeer toch de jeugd bij elkaar te brengen op een... Ja, een andere manier dan, want niet alleen flex doen we, we doen bijvoorbeeld ook het beach toernooi, 15 mei, 16 mei, 15 mei, ik weet het niet meer, in, uh, bij Mango's, ik wil ik met de jeugd nog steeds door, want vorige keer dat ik hier zat waren we over dat jeugdhuis bezig, ja, ja. dat is helaas pinnenkaas. Met tranen in de ogen bijna. Ja, absoluut, ja. absoluut tranen in de ogen, dat, dat kon ik gewoon niet realiseren, dat was voor mij te kort dag en ik had niet het uh, idee dat ik daar lang kon blijven zitten, want uh, project uh, hoe heet dat nou uh, Louis Ja. Yeah. had ik van gehoord van ja je kan net zo goed in augustus er al uit worden gezet yeah. of in juni of misschien september ja, daar ga ik niet zo ontzettend veel energie in steken. Dus ik blijf met de feesten organiseren. Ik blijf projectmatig bezig. Zoals het beachsockertoernooi. En in t, uh, in t, uh, aan het eind van het jaar wil ik een fotowedstrijd organiseren voor de jeugd. Maar jij richt je tot een speciaal deel van de jeugd, hè? Ja, 12 tot 16. 12 tot 16. Vandaar de stichting 12-16. Ja, vandaar de stichting 12-16. Maar nou ben ik niet heel erg strikt met de leeftijd. Want kijk, als mensen van 17 ook mee willen doen aan het beachsockertoernooi. We doen het tot en met de A-jeugd. Dus Geloof dat dat 17, 18 is. Want, om nou te zeggen, nee, jullie mogen niet meedoen. Terwijl ze het hartstikke leuk vinden. Onzin natuurlijk. Ja, ja. Maar voor de mensen die dat niet weten. Wat is nou een flexfeest? <laughs> een flexfeest is net zoiets als... Uh, ja, ik wil mezelf niet vergelijken met fris. Want dat kan ik niet. En dat wil ik ook niet. Want dat is veel te groot. Fries, een frisfeest, flexfeest is een feest van de, tussen de 12 en 16. Dus er wordt niet gedronken. Er is dus geen alcohol te verkrijgen. Ehm... Um, en is het, het is gewoon leuk, gezellig en lekker met elkaar dansen en gek doen. En om 12, 1 uur gaat de boel weer naar huis. Maar waar, waar komt dat woord flex vandaan? Heeft, heb ik samen verzonnen met de jeugdraad. Ah. Ja, en flex was, ja, we moeten een, je moet een naam verzinnen voor een feest. Het moet een beetje een naam zijn natuurlijk. Ja, want je ja. kan niet zeggen Zandvoort Kids of Stichting 1216 of 1216. Dus ja. toen, zijn we, toen zijn zij op de proppen gekomen met, hé, hey, het is flex. Dus dat is cool. Cool, ja. ja. Tof tof. Ja. Nou, wij bij Rotterdam laten. zouden zeggen Gers. Gers? Gers, ja dat woord is, dat kennen jullie niet. Nee nee, Gers. Nee, nee. nee, nee, nee. Nee, nee, Wij kwamen ja. nog uit de tijd dat alles was. mieters was. Ja. Ja, jovel. Ja. ja, jovel. Ja, maar daar kom ik ook bijna vandaan uit bij die tijd. Ja. Kijk uit. Maar uh, wat doen jullie op die avond? Uh, in principe doen, doet de jeugd het zelf. Ze komen binnen en ze, in principe hoop ik dat ze gaan dansen. Dus ik ga niet meer zeggen tegen de jeugd wat ze moeten doen. of wat leuk is om te doen. Ik ga niet een danswedstrijd of een karaokewedstrijd. want daar zit de jeugd niet meer op te wachten. Dat doe je voordat ze twaalf zijn. Nadat ze twaalf zijn moet je vooral de kinderen hun eigen gang laten gaan. Dan kan je daar moeilijk meer. Uh, je kan het een beetje sturen, maar je kan het niet meer afdwingen. Dit is de derde keer dat je het uh, organiseert? Ja. Ja. Uh, hoe waren de twee eerste keren? De eerste keer was heel erg goed. Hadden we ontzettend veel kinderen. Ik geloof alles bij elkaar afgerond, 150 kinderen. De tweede keer was het wat minder, 110. Dus ik hoop nu tussen de 110 en 150 kinderen te krijgen bij de Chin. Maar het is altijd moeilijk. Ik zou het eigenlijk namelijk gisteravond doen. Maar vanavond is fris. Ja, de kinderen mogen niet twee keer in, de, in het weekend uit... Twee keer in de maand waarschijnlijk ook niet. Dus ik doe het volgende week. Maar waar ik nu achter ben gekomen. Is op dezelfde datum is een HFC feest. Voor de jeugd. Hmm. Dus daar ja. moet ik tegen, ja, tegen concurreren. Zeg maar. ja, ja. En dan hoop ik dat ze het zo leuk vinden. En de vorige keren zo leuk hebben gevonden. Dat ze naar Flex komen. En is dat niet het geval. Ja, Dan moet ik iets anders verzinnen. Ja. Nou, nou pak jij een stuk van die organisatie op. Ik neem ik ja, aan. Stukje. Uh, maar... Je, je zei net, ze doen het allemaal zelf. Wat betekent die zelfwerkzaamheid? Wat, uh, wat doen ze dan? Uh, een DJ bijvoorbeeld zoeken... Uh, of muziek uitzoeken? Dat soort nee, ze, bijvoorbeeld twee jongens... die helpen mij nu, die zijn 17... dus die vallen eigenlijk weer buiten de 12, 16... maar die zitten op school... dus die zitten op uh, voortgezet onderwijs... na hun middelbare school. Dat zijn Billy Vonk en Robin ten Broeke. En die zijn zo dol enthousiast... en die hebben, die hebben mij geholpen. Die hadden eerst een thema bedacht... Nou, dat thema ging niet door... Ze hebben nu een ander thema bedacht. Uh, ze zijn bezig met de DJ geweest, ze zijn met een andere DJ bezig geweest. Uh, ze, ze hangen de posters op. Ze hebben hier volgens mij gezeten een paar weken geleden ook met het toernooi. Ze doen ontzettend veel voor me. Zonder hun zou ik het niet kunnen meer doen. Nee. Nee. Nee. En de avond zelf wordt dus intern door hun georganiseerd? Ja, samen met mij. Ja, ja, ja uiteraard. Ja. Als, uh, en uh, je zei al iets over posters. Hoe treden jullie naar buiten om zoveel mogelijk jongeren daar te krijgen? Via de krant, dus Joop van Es heeft een stukje in de Zand, Zandvoortse krantje gezet, uh, op het internet staan we, we, doen, we hangen overal waar het mag de posters op en dan hopen dat het woord zegt dat het voort is, dus op huis hebben we ook een, uh, hoe zeg je dat, een account ja. en uh, daar zijn kinderen lid van, dus dan stuur ik in één keer naar 201 leden van de, van de Huis-sites. stuur ik een mailtje van jongens kom naar het feest toe, koop een kaartje. Ja. Kopen kaartje, ja, koop een waar kaartje. kopen ze een kaartje? Ze kopen een kaartje bij de stichting, dus bij mij op de Kostverlorenstraat of bij Harokamo, bij Robin ten Broeke. Robin ten Broeke, Harokamo, ja. bij jou, kunnen ze aan de deur? Aan of moet... de deur, ja. En ze hmm. kunnen het ook, kijken als ze me bellen, dan zorg ik dat ik ergens ben. Ja, Billy Vonk ja. heeft ook kaartjes. Ja. Haarlemstraat, straat 94A. Nummer 94A, ja. daar moeten ze zich melden. Ja. Okay. En dan krijg je van kaartje. Heb je al deelnemers? Uh... Ja, ja, ja, we hebben er al een stuk of veertig. Oh, oh, maar ja. er moeten er wel meer komen, want veertig is natuurlijk niet genoeg. Nee, nee. Zonde van de, van de tijd om... Uh... Ja, het zou om zonde tonen, zijn als er ja. niet meer dan veertig waren. <coughs> het is wel gezellig, want de chin is altijd wel gezellig natuurlijk. Heb je toch nog hoop op een uh, onderkomen? <sighs> ja, uh, hoop wel. Maar als ik het reëel bekijk, ik denk dat het niet te realiseren valt hier in uh, Zandvoort. Ik krijg de gemeente niet helemaal mee. Ze zijn wel enthousiast als ik het allemaal zelf doe. En uh, ze zijn nu bezig met een jeugdwerker bij Pluspunt. En die wordt volgens mij volgende maand aangesteld. En dan ga ik weer eens praten met... Uh... Er is een nieuwe raad aangetreden, hè? Ja. Dus je moet dan... weer gaan netwerken. Ik moet weer gaan netwerken, ja, absoluut. Hm? Ik ben wel bezig. Laura Goud die heeft mij een mailtje gestuurd we moeten weer eens om de tafel zitten. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren, maar... Ik, ik zie niet waar. Er, zijn zo, er staan zoveel dingen leeg. En dan denk ik van nou misschien dat ik eens een keer ga praten met degene die... Uh, zeg maar naast de klikspaan staat een locatie leeg. Ja. ja. Al heel lang. Ja al heel lang. En dan denk ik ja laat mij daar dan als anti-kraak misschien in zitten. Dat die jongens in ieder geval ergens naartoe kunnen. Ja, je, je zoekt wel een ruimte die specifiek voor deze groep bedoeld is. Hè? Ja. Niet een multifunctioneel centrum, zoals Pluspunt en mogelijk nee. Nee. in de louis nee. daar. Nee, omdat die kinderen willen echt gewoon een eigen ruimte hebben. Ja. Ze zitten niet te wachten op een multifunctioneel uh, gedoe, want dat hebben ze al bij Pluspunt. Waar, waar smorgens hun opa en oma zitten en zij s'avonds. Juist, en dan moeten zij langs hun opa en oma. Dag opa en oma, en dan gaan zij naar boven gezellig chillen. Ja, ja dat, werkt, dat werkt gewoon. Ik niet. weet uit mijn, uh, nou, stekkie-tijd destijds, dat dat ja. een van de grootste problemen was zelfs. Ja. Ja. Nou, stekkie, dus, die locatie was perfect natuurlijk. Hè? Ja, nou, we hebben het één keer gedaan. Hè? Als bestuur hebben we het gehoord Mochten ze het zelf inrichten ja. en dergelijke. En dat werkte wel. Waarom dat nou door is gaan, weet ik niet, maar Nieuwe raad, nieuwe kansen, zou ja. we maar zeggen. Ja. Doe je best. Ik ga mijn best doen. Nou, en okay. uh, volgende week, heel veel plezier. Dank u wel. Dank je voor je komst. Geen dank. Nou, dan nou moeten we ze zien te krijgen, hè, dus. Ja, het is moeilijk. Hey, witch doctor, give us the magic words. All right. You go oo-e-oo-a-a ah, ah, Ting Tang Walla walla bing bang. All right. Ooh-e-oo-a-a-ting-tang! Ah, ah, walla walla bing bang. bang. Ooh-e-o-a-a ooh, ah, ah, ting tang! Walla-walla bang bang. Ooh-e-o-a-a ooh, ah, ah, ting tang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 En dan wel zit hier aan tafel Hele Jansen. Ja, nou dan moet je het wel even uitleggen waarom ik hij, uh, heb... laat ik jou zien misschien. <laughs> dat kunnen, okay. maar als vanwege het boodschappen doen. Ja, en uh, ik moest natuurlijk hier zijn en dan ga je dat heuveltje op bij, uh, bij de Poststraat en dan moet je weer even goed uh, kracht zetten. Hmm. Ja, ja, ja, er is een mond van toe uh, ja. in Zandvoort. We hebben je gevraagd om nog eventjes uh, terug te, wij zijn gek op terugkijken. Ja. Om even terug te kijken op a. de kinderkunstlijn en b. op het mooie openbaar kunstbezit. Ik heb het vanmorgen nog gecontroleerd. Oké. Okay. Er is nog niets beschadigd. Er hangt er nog echt fris bij. Maar eerst even over de kinderkunstlijn. kinderkunstlijn hebben we vorige week vrijdag geopend met wethouder Tone en de hele team van kinderkunstlijn. En alle kinderen van de scholen natuurlijk als belangrijkste deelnemers. Ja. En het was één groot feest. Eén school was er niet, hè? Uh, nee, die waren bezig met examens. Oh, ja. Dus nou ja, ze gaan uh, achteraf uh, de kunstroute lopen. Hmm. Dan halen ze het weer in. Hoeveel uh, kinderen hebben er in totaal deelgenomen? Heb je enig idee? Uh, dit jaar 145. En uh, die zijn dan opgesplitst in groepen. Uh, Marian die gaat eerst naar de scholen om uh, theorieles te geven... Wat ze inmiddels heel erg leuk vindt. Ja, dat ja. in het begin dacht ze van, wat krijgen we nou? Maar nu is ze, ja, dit vindt ze helemaal geweldig. Je kan lekker die kinderen voorbereiden. Ja. Ze weten dan ongeveer wel wat ze gaan maken. Komen ze met hun ontwerpje, dan, dan hebben ze er alvast over hm. nagedacht. Want je hebt maar drie uur om te schilderen. Hm. Nou is drie uur best wel lang met kinderen, maar toch als ze niks weten om te maken, dan is het wel lastig. Is het, uh, ja, ja, ja. Uh, heb je enig idee dat dit een aanzet is voor die kinderen om eigenlijk uit zichzelf ook wat te gaan maken op dat gebied? Nou, dat, dat, dat hopen we dus altijd. Je blijft toch altijd wel idealistisch van als zijn er maar uh, twee of drie kinderen die zeggen van... Uh, doe mij maar een ezel als ik uh, jarig ben en uh, wat kwasten en verf. Ja. Dat, dat hoop je altijd en er zullen er best wel bij zijn waar dat blijft hangen. Ja, het... Uh... Dat zijn natuurlijk straks de toekomstige leden van het BKZ. Ja, wie weet. Daar, daar zoek je naar, naar ja, dat de En die kunnen ook weer meehelpen om zandvoort antwoord mooi te ja, maken. Ja. Hebben jullie overigens, en dan denk ik nog even terug aan mijn eigen schooltijd, daar hadden we altijd tekenles en, en, en, en dan gingen we allerlei dingen proberen met Wasco, met verf en ja. dergelijke. Ja. Is dat nog steeds, of zijn jullie nou, vervanging daarvan? volgens mij daarvan? wel en we zijn niet echt vervanging, want wij komen per school maar één keer aan de beurt in het jaar. Maar oh, okay. het, het geeft ze een extra boost, zeg ja. maar, om uh, uh, les te krijgen van kunstenaars en in het museum. En dat is weer eens wat anders dan dat je gewoon in de klas. In tekenlokaal? Dinget. Ja, een ja, tekenlokaal is er ook niet meer, want ze zijn allemaal aan het woekeren met de ruimte. Ja. Dus uh, het, het komt gewoon als extraatje, een bonus. Het is dus eigenlijk een soort uitje. Ja, ja. een cultureel uitje. Ja. Goed. De veiling niet te vergeten. Ja, nee, daar kom ik nu net. Okay. Wanneer is de veiling van de kunstwerken? De veiling kunstwerken? is 25 april. En we hebben dit nu voor het de, de derde jaar gedaan... En de kinderen wilden eigenlijk hun kunstwerk nooit afstaan. Want we wilden al eens eerder met een veiling beginnen. Nu hebben we ze van tevoren meteen gezegd van... Het gaat geveild worden. De opbrengsten gaan naar het Spalier in Zandvoort. Kinderen willen heel graag een keertje met z'n allen naar de Waddeilanden. Of als het niet genoeg geld opbrengt dan een Wii-computer voor die kinderen die in het weekend niet opgehaald worden. Wat is, wat is het spalier? Het spalier zit in de kostverloren straat. Het is voor kinderen die uh, een tijdje uit huis geplaatst zijn. Is dat wat ze de, de vroegere Amsterdamse kindervakantiekolonie noemden? Nee, nee, nee, nee. nee. Dit, is, dit is gewoon het hele jaar door. Maar het zit wel in hetzelfde pand? Ja. Oké, okay. ja. nou, dan kan ik het plaatsen okay. in ieder geval. En die is dus uh, 26, nee, 25, 25 april. april. En er zijn al kinderen die zitten te schilderen en die zeggen... Juf, ik wil mijn schilderij echt wat kopen. En uh, wat denkt u dat het gaat opbrengen? En ik, de <laughs> andere, die, ik heb een, uh, een uh, krantenwijk speciaal voor dit. Want het is mij wel 10 euro waard. Dus <laughs> nee, dat is toch even. Ja. Ja. Goed, gaan we even naar het openbaar kunstbezit. Ja. ja. Hoe vind je het geworden? Ik ben er trots op. Ja. ja. Heb jij het gezien? Ik heb het nog niet gezien. Ik ben er nou, nog niet langs gelopen. Vorige week zondag uh, was het eerste uh, mooie zonnetje weer. En, en die, die muur die is knalblauw. En nou, als je dan al die vrolijke schilderijen ziet, het spat van de muur af. En uh, ik, ik vind het geweldig. Ik denk dat de mensen aan de andere kant van het plein ook uh, enthousiast zullen zijn. Want die hebben eindelijk een keer iets om naar te kijken. In plaats van dat gore muurtje inmiddels uh, nou, dat was ja, geworden. Weet je, ik, had, ik had mijn best gedaan met die dolfijnen drie ja, jaar geleden. Het zag er heel vrolijk uit toen. Maar je ziet, er waren van die, die dakgoten... en er kwam allemaal heel vies water overheen. En dat wordt gewoon lelijk. Ja, ja. Dus ja, we moesten een keertje wat, uh, wat gaan doen. En ik had een idee meteen... door collega's bij de gemeente van... hé, hey, misschien kunnen wij daar ook wel in meehelpen... want alles kost geld natuurlijk... En uh, nou ja, Toen heb ik een paar mailtjes gestuurd en in de krant gezet en op de website vanuit de gemeente. En er kwamen enorm veel mensen. Dat, dat was wel heel geweldig hoor. Ja, het waren ook hele leuke sessies in, uh, in de krocht. Ja, dat was alvast de voorpret. Ja, hè? Ja, ja. Ja, ja. En ook mensen die nog nooit geschilderd hadden, maar ook kunstenaars die zich uh, aanmelden. En, uh, nieuw Unicum heeft meegedaan, VVV meegedaan. Erik Wijers van het circuit. Gewoon je netwerk even vragen van jongens. Soms durven ze geen eens nee te zeggen. Maar zo kreeg je wel een hele leuke ploeg mensen ja, bij elkaar. Ja. Heb je het nu wat meer weerbestendig uh, gemaakt? Ja, laten we ervan uitgaan. Ja, het is natuurlijk maar voorlopig hè, deze muur. Ja, ja. Want er zijn allerlei plannen. Maar ja. om het toch leuk te maken. Ja, een paar jaar. En is het lelijk? te gaan we het weer opnieuw doen. Je bedoelt met die plannen toch niet de plannen voor de middenboulevard? Ja, natuurlijk. Dat kan er nog jaren, dat kan, nog jaren Tuurlijk, dat kan heel lang duren, maar het kan ook zo gebeurd zijn. Je weet het nooit. Nou, nou oké. Okay. Ja. <laughs> Gaan we het even <laughs> doen. Maar is het nou waar dat jij inmiddels uh, door heel zandvoort aan het fietsen bent om nieuwe muren te ontdekken? Nee joh, ze komen vanzelf al met de muren. Van, wil je onze muur ook doen? Dan wil je die ook doen? Maar ja, alles kost geld. Dus ja. ik wil wel. En uh, ik heb energie zat om nog een paar keer van dat soort dingen te doen. Maar uh, ja, we moeten eventjes weer geld uh, sprokkelen ja, ik denk dat heel veel mensen die uh, <coughs> hebben deelgenomen aan deze bijeenkomsten helemaal geen bezwaar tegen zouden hebben om uh, zelf bij te dragen financieel. Nou, ik ga daar niet aan beginnen, joh. Dat is toch hartstikke Mooi, leuk. Dat is je toch je leuk ook? Je moet ook nog betalen. Nee joh joh. Daar gaan we wel een. op. Deze keer voor. was zo dat. Uh, de mensen zelf als bijdrage het maken van het werkleven. En de gemeente heeft materiaal en, en ja. al dat soort dingen. Ja, ja. ja. Schillsbedrijf Keur is ingeschakeld. Ja, die moeten daar ook geld voor hebben. En die panelen kosten geld. En het aflakken en het ophangen. En daar is Wim Nederlof na geweldig. Die heeft. Ik had gevraagd of hij er een oogje op wilde houden. Ja, ja. En toen zegt hij ja, maar hij is ondertussen twee weken... De hij meersen. heeft een heel schema gemaakt. Ja, ja ik begreep dat hoog. we nog een kunstenaar erbij hebben. Rob Bossing, nu, Rob die het afgelakt Bossing, heeft. Absoluut. absoluut. Ja, maar zonder op... heel veel mensen kun je dat niet nee, realiseren. Nee. En dat is juist de kracht van die muur. Iedereen heeft een stuk bijgedragen en het is ja. onze muur. Het is, ja. is mooi. Ja, okay. Opening van het strandseizoen. Daar ga jij ook over. ja. Um, 27 maart, de dag voorafgaand aan de circuitrun, ja. is iedereen uitgenodigd om naar het Juttersmuseum te komen voor de openingsstrandseizoen. En dat wordt natuurlijk ook weer een feest. Wat voor soort ceremonie gaat er dan plaatsvinden? Nou, Het is jaarlijks een traditie dat we met allen, alle strandpartners uh, het, het seizoen openen. En dan zijn strandpachters, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap. Iedereen is uitgenodigd om daar naartoe te komen. En dan wordt er een soort... Uh, ja, geschenken overhandig, tussen de reddingsbrigade, reddingsmaatschappij. Uh, mensen kunnen een, een drankje en een hapje. Het is allemaal heel kleinschalig, maar het is wel heel uh, goed gemeend. Maar Jij zegt: iedereen is uitgenodigd. Ja. Iedereen, elke zandvoorten kan daar ja, naartoe komen. We hebben een, een tijdje was het uh, een besloten. Besloten, feestje ja. En uh, ja. Dat, dat viel niet zo fijn, hè, want het werd een Bobo-feestje. Ja. En toen is het toch maar weer besloten van het strand is van iedereen en voor iedereen. En nee. daarvoor is ook iedereen uitgenodigd. Alleen je weet nooit hoeveel er komen. Dat is altijd wel een beetje eng. ja, het Jutisch Museum. dat is natuurlijk een hele beperkte ruimte. Ja, maar het strand is groot. Dus we <laughs> hopen gewoon dat het mooi weer is. En dat we met z'n allen op het strand of kunnen staan. Dat is een staan. buitenfeestje, als het goed is. Ja, strand. Strand en Middenboulevard en het dorp. Dus dat Juttersmuseum is natuurlijk een prachtig uh, centraal punt tussen uh, waar het allemaal gebeurt. Is er nog muziek bij? Ja. Muziek. Victor Bol komt met zijn uh, prachtige voertuig. Dus wij laten ons verrassen. De Duk? Natuurlijk de Duk. En Victor heeft een prachtige geluidsinstallatie dus. Oh ja. muziek zou geen probleem mogen zijn. Nee, maar als Victor zegt ik kom, dan weet je sowieso dat dit feest wordt. Ja, het kan. Dat en is de hè, niet te vergeten, ja, als ja. ik nou toch aan het ratelen ben. Ja, kom erop. Ja, ja kom er. behalve de circuirun, waarin nu 2000 mensen meer meelopen dan, uh, dan het jaar ervoor. Doe je zelf mee trouwens? Nee, ik sta op het Gasthuisplein, want daar gebeuren weer allemaal hele leuke dingen met vrijwilligers. Alles op sportgebieden, muziek en Conny Lodewijks komt. En ik moet natuurlijk geen namen noemen wat ik nu wel gedaan heb, want er zijn heel veel mensen die ook komen. En nou, is het we weten doen? al dat Amanda Pellerin daar gaat staan. Ja, dat is ook een leuk initiatief. Ja. Ja. Dus kom dat zien. Ik op het ik Gasthuisplein. zo'n stem als Klaas Koper, maar... Koop dat zien! <laughs> Alsjeblieft, van hart uit. Van. De, op het Gasthuisplein bedoel je? Behalve de circuit, Strat, nou, enzovoort, natuurlijk. Ja. is uh, de kern van het dorpsfeest, Gasthuisplein en Halterstraat. Ah, oké. Okay. Dus daar moeten we naartoe komen, ja, de 28. Absoluut. Vanaf hoe laat? Vanaf 1 uur. Vanaf 1 uur. Ja. Dan zijn er activiteiten Oké. Ja. Okay. Keren we nog even terug naar de kinderkunstlijn. Ja. Jullie hebben een stichting. Ja. Hoeveel donateurs heb je? Dat, ik geloof dat jij de enige bent. Nee hoor, de gemeente geeft subsidie en er zijn wat sponsoren en daar weet Marjan alles van. En we hebben toen geprobeerd vrienden van, nou voor 25 euro per jaar. En dat weet Marjan ook helemaal prima te vertellen, maar ik geloof dat jij nog steeds de enige bent. Dus? Nou, ik ga, ik ga niet om geld bezig. Nee? Nee hoor. Nou, het is al niet voor jezelf. het is dat voor, is van harte doel. Ja. Ja. Maar de stichting heet dus Vrienden van de Kinderkunstlijn. Nou, we hebben een hele mooie website. Daar vind ja. je van alles op. www.kinderkunstlijnzandvoort.nl En die is helemaal heel mooi gemaakt door Rob Borsink. En daar staat al die inf informatie ja. op. Ja. Heb jij eigenlijk nog wat tijd voor je eigen werk? Nou, dat gaat een beetje een, een hoekje in. Maar uh, komt wel weer. Zo'n hoekje in. Nou, al mijn schilderijen staan in, in hoeken en gaten met dekentjes erover. En uh, ik ga eerst volgende opa atelier weer meedoen. En dan ga ik maar weer eens wat aan kunst voor mezelf doen. Ja, dat, dat is nummer twee. Want ook Victor die heeft dat op een laag pitje gezet, een beetje. En ja. is met zijn strandactiviteiten, Jutters Museum en dergelijke. Ja, je moet keuzes maken. Ja, en op ja. dit moment is dat even de gemeente ja. Oké. Okay. Goed, ik heb eigenlijk niks te vragen meer. Of wil jij iets, nog iets vertellen wat we niet gevraagd hebben? Nou, ja, eigenlijk wel. Maar daar kom ik een andere keer weer voor terug. De evenementenvisie is uh, vastgesteld. Ja. En dat is een visie van 2010 tot 2014. Okay. Dus daar wil ik wel een keertje Graag. voor gaan. En inmiddels L heeft het genoteerd okay. al. Hè? En inmiddels hangt dus weer het nieuwe programma aan de muur. Hè? Op het, uh... Ja, VVV heeft mooi werk gedaan. Ja, ja. Ja. ja. Hij staat weer propvol met evenementen. Dus... Eigenlijk zijn we al klaar voor het seizoen. Ja, een beetje mooi weer. En dan gaan we een heel mooi seizoen tegemoet. Oké. Okay. Jullie bedankt voor de komst. Oké, okay, uh, fijn weekend. Ja, ja het ik zal. We gaan lekker verder met boodschappen doen. Ah, ik spring weer op mijn fiets. Ja. Oh. Tot ziens. Wij gaan nog heel even verder met de muziekje. Hè? Ja. Oké. Okay. Graag. faith was strong, but you needed proof When you saw her bathing on the roof The beauty and the moonlight overthrew you And she tied you to a kitchen chair And she broke your throne, and she cut your hair Ja, dit was dus Goeiemorgens Zandvoet van de zaterdag 12 maart 2010. Waarvan de redactie werd gedaan door Nel Kerkman, die ook met uh, gulle hand hele kannen koffie heeft lezen Techniek werd gedaan door David Habier en Roy Haldeman. Een presentatie door de En Tom Hendricks. Het wordt zo langzamerhand een beetje mooier weer. Trek wat open, hè? Trek wat open. Ik zie al, al diverse blauwe plekken, dus er kunnen met pakken worden gemaakt. Lekker wandelweertje. Ja. Dus, uh, ik zou zeggen, trek erop uit, of blijf ook gewoon luisteren naar uh, CFM. -E <laughs> al onze programma's zijn echt de moeite waard. Absoluut. En wat Goeiemorges Antwoord betreft, tot volgende week om 10 uur, Hotel Hoogland. Bye bye. Bye bye.